A e. D, D. D. Dat het einde van dit onze samen zijn. Satans rijk inkorten, bestoken en verwoesten. En de nu koninkrijk oprichten waar het gemist wordt. En waar de beginselen, daar mocht het versterkt worden. Door genade, omdat het einde van dit ons zijn is juichen en strekken tot de verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen namen. Genade,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 Alle zonden die de mens en dat is veel, zonden staan nooit stil. He. Men slaapt ook nog niet, dan gaan ze ook nog doen. Want die mensen zijn bestaan is zonden, zijn bestaan is zonden. is dus vanzelf, ik kan die niet afhouden met zonden. Zijn zonden zijn menevuldigen en de haren zijn soft. Die kan je ook niet tellen. En het zand aan de noeper der zee kan je ook niet tellen. En je zonden kan je ook niet tellen. Wanneer zonder het licht van God wet gezien. En van al die zonden. Is er maar één zonde waarom de mens verdoemd is. Maar één zonde waarom die mens verloren gaat. Maar eentje van al die miljoenen zonden is er maar eentje bij. Waardoor die e voor eeuwig komt. Zeg het zelf eens. Zeg het zelf eens. Zeg het eens. Adam was een moordenaar van hemzelf. En van en zijn Komeling. Heeft hij niet bekeerd? Heeft hij niet zalig geworden? Heeft hij geen genade gevonden in God zo? En zou er ooit zo'n grote moordenaar op de wereld geweest hebben als Adam? Caïn sloeg er maar één dood. Maar Adam sloeg ze allemaal dood. En is nochtans uit genaamde Wonder Wondering. Oh, ja. Ja. En dan vader als ik het zo is noem maar van een tweede wereld, Noah. Die man legt als moo dronken in zijn tent en naakt toch schanden en een aansluiting. Is hij niet bekeerd, is hij niet gezamenlijk? is hij niet om niet gerechtvaard. En neem Jacob is de oplichter en den bedrieger. is hij niet bekeerd, is hij niet gezamenlijk? is hij niet uit genade gerechtvaard. En neem David, is die noverspeler. die noereerder, die moorddadige man van zijn godzalige knecht Uriah. Is hij niet bekeerd, is hij niet zalig wordt is hij niet naar de hemel. Hoor. Dat is allemaal gebeurd. En daar is uit genade gebeurd. Welke zonden. Is dan in hem teniet gedaan. Juist die zonde waardoor de mens rechtvaardig voor eeuwig oh, moet vergaan. Denk eens aan Israël. Welke zonde kon ze niet in Canaan brengen? Welke zonde kon ze niet uit de woestijn <coughs> en de Jordaan in het land der Herberen? Wat was dat voor een zonde? Het was alleen de zonde van ongeloof. Psalm 95. En dan zijn Brief daarin brein. En zij konden. Vanwege die ene zonde. Vanwege die ene. Konden ze niet ingaan. Vanwege die ene zonde viel Israël in de hoest. En daar hebben de jongeren van Christ en die vader van zijn maans die je knap knaap geroepen, ik geloof weer. Dat komt het. Kom een ongeloof te hulp. Het is de verdoemelijkste zon. Het is de verschrikkelijkste zon. Het is de allervreeselijkste zon. Ja. Er is niets erg. Denk eens aan kaai. Wat zegt die man? Ja, zegt hij, ik heb een misdaad, ik heb gezondig. Had hij het daarbij gelaten, maar het is een schuld nog alleen. Maar dan gaat dat verdoemelijke vlees verder en dat zegt, mijn misdaad is groter dan de oude macht en dan de vrijmacht en de deugd van God en van geliefde. Mijn misdaad is meer dan het bloed van Christus. Dan zet hij zijn schuld boven de borgtocht. En onze schuld boven de borgtocht, dan is er geen borgtocht meer. Wat ook hij in zijn vloek heeft moeten onderzoeken. Ik denk, dat het een van de voornaamste zonden in de ontdekte kerk Waar ze van inling gewoon overheerst te worden overmacht te worden. En ze niet in staat is om één gerend geloof te doen. Alleen ze van al die bijbelheiligen, heilige, dat was voor hen. En dat voor hen wordt in hen. Maar ze ervaren, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Dat ongeloof verwerkt. En dan nou heb ik het over de kerk. In de ontdekkende genade en beproevingen. Dat verwerpt de zoete waarheden. Verwerpt de zoete onderwijzingen. Wanneer ze niet in de dadelijkheid overmand worden door het geloof. Dan zinken ze bij alle onderwijs die ze ontvangen voortdurend weer in de ongeloof. Van waar het noodzakelijk is. Dat zoete, zaligmakende geloof, dat hangt aan de almacht. dat hangt aan de goedheid, dat hangt aan de liefde, dat hangt aan de zalig maken. geloof, dat hangt aan den zaligmaker. En laat hem niet los, voordat hij je zalig. Ja. Onze verhandeling in het avontuur loopt andermaal over de wet. king en verklaringenheid de Heidotbergse catechist. Ik lees u gemaksthalve, den tweede zondag, andermaal voor. Vraag 3. Waaruit kent u uw ellenden uit de wet God? Wat eist de wet God van ons? <tie> Dat leert ons Christus in één hoop zomaar. Matthäus 22, vers 37 en 4. Gij zult lief hebben, den Heer en uw God, met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult u weer naast lief hebben als uzelf, aan deze twee geboden aan de ganse wet en de profeten. Vraag wij. Kunt gij dit alles volkomelijk houden? Antwoord. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd. God in mijn naaste te Tot Zo vragen we vooraf om de hulp dit te Och, een hulpeloos mens is licht door uw hulp. Een radeloos mens heeft licht van uw raad. Een goddeloos mens heeft licht van haar. En een verloren mens is door het bloed van Christus gered in Ga altijd maar weer tot waarheid in het binnenste. En als daar waar is, maak u het ook waar. Want gij zijt den God Derwaar En wie in alle beloften, ja en aan, gij bracht ons zander maar rondom den kandelaar. Van uw dierbaar betuiging. Maar nu is er niet de ene kandelaar die een dood mens verlicht. Er is ook niet de ene stem die een dood mens aanroept. Er is ook geen ogenzalf in de wereld die de mensen ogen open. Er zijn ook geen middelen. Onder den Hemel, om mensen af van slot te doen. Van slot te doen. Opdat de waarheid naar binnen diepe wortelen en vruchten naar buiten openbaar. We kunnen elkaar dat alles gunnen, maar dat hebben we nog niet. Geven is een godswend. En gunnen ook. Als u een zondag genade gunt, dan ontvangt u ze, want u gunnen zijn daden. En uw willen is toepassen. Onwedenstandelijk. Of mocht dat in het avontuur zijn. We zijn allemaal zo stijf diep afhankelijk in spreken en luisteren. En al even diep ongelukkig. We zijn allen even diep verzonden. En even diep verbeurd. Er is niemand beter en er is ook niemand minder. We leggen alle verloren in Adam en kunnen alleen door de geest van een tweede Adam tot een levende ziel. In de levendmakende geest die in Christus is. Waarvan u zelf getuigd in uw woord. De diendagen dagen zullen de doden bij van en bij voort gaan. De stemmen des zonen gods horen als middelaar. Die stemmen horen als profeet. Die stemmen horen als ontwaker uit de dood. Door de opstanding Christus. Ehren ontferm u nog over ons. Ach, een vriendelijk oog en een liederijk teken van uw aanschijn geeft licht, geeft kracht en geeft moed en geeft lust om u aan te hangen als een arme bedelaar voortdurend aan een troon gevonden te worden. Waar gij een waar en nooit ledig weggezonden, maar de armen met goederen vervuld. Gij mocht ook hen gedenken die in dit morgenuren naar het ziekenhuis gebracht zijn. Een jonge vrouw, heer. Och wil u ze uithelpen en doorhelpen. En verblijkt u met de geboorte van een welgeschapen Maar u zijt het die opent en niemand kan sluiten. U zijt het die geeft en dan kan het ontvangen worden. Mocht eens zijn dat u ze En door je met de geboorte van een welgeschapen wat groot is. Wat veel is. En dan mocht het eens herschapen worden dat alles. Want dat blijft tot in het eeuwige leven. Gedenk ook die jonge man. Die in dit morgen uur vanwege hartaandoeningen aandoeningen naar het ziekenhuis gebracht. Waar mogen u hem gedenken. Hij weet het ook. Oh, hij weet het ook Hoor zo. Ook zo'n menigmaal zeggen, er komt niets van mij terecht. Nooit. Nooit. Mogen u hem eens Mog Mogen u hem Dan zou hij de God van zijn vader nog leren kennen. En dan was hij met die aandoeningen nog gelukkig. Als u het op dat einde wilde gebruiken. Zegen de medicijnen. Ach, neemt hem nu weg in de kracht van zijn leven. Maar laat hem nog. Weer voor hemzelf en voor zijn vrouw en kinderen. Wil de medicijnen tot het einde zegen. Tot zijn herstel. En laat alle onze noden. Persoonlijk en gemeentelijk. vervuld In hem, waarvan u wordt getuigd in de uitstotting des geestes. En ze werden allen vervuld met den heiligen geest. Amen. Psalm 19, de 19e Psalm. En daarvan het 6e en 7e zang. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaberig, wat is vooruitzicht, God. Hij die op u betrouwt, uw wet en onderhoudt, vindt daar een grote loon. Maar, heren, wie is die man die op nauwkeurig kan zijn dwalingen grond gronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Weerhoud o weer in uw knecht dat hij zijn hart niet heeft aan dwaas overdijt. Eerst die in mij niet meer dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Laat u mijn tongen mond en zat ten diep, ten grond, toch wel behagelijk weten. O heren die mijn verblijft, mijn rotserloster zij. Dan heb ik niets te vrezen. Dat is de negentiende psalm dat zes en zevende zang werd en inmiddels krijgen niet de gelegenheid en de liefde gaven af. bergen katechisten zijn inderdaad godstaligen onderwezen geoefenden christenen geweest dan op zo'n jeugdige leeftijd niet alleen de beginselen maar ook de afsnijdingen en de inleidingen. En het afsterven van de oude mens in de heiligmaking. En het eindigen van de kerk in de eeuwige heerlijk. Waaruit ze altijd met de praktijk der Godzaligheid beschreven hebben in die 52 zondagsafdeling. En in zonder hebben ze de eerste zondag het fundament gelegd waarop alleen de kerk gebouwd kan worden Zijn de het fundament dat nimmer wankelt en nooit breekt, nooit breekt. Dat gelegd is in zijn dood en wat houdbaar is tot in de eeuw. Onderwijzen ze hun leerlingen waaruit niet waardoor ze in verleden hebben stilgestaan. Niet waardoor we ons ellendig zijn. Maar er gaat doorgaans weer voorbij. Net als een morgenwolk. En als een dam die er als een is. Onze zijn er wel dat de mens een klap van de wet kon keren. En dat die tijden ongerust komen, en tijden benauwd komen. Dat die tijden een ganz andere levenskoers kenden. Waarvan sommige dachten, wat denkt u? Zou het een verandering zijn of zou het een vernieuwing zijn? Een verandering gaat over. Ja. En een vernieuwing gaat nooit over. Een vernieuwing gaat nooit over. Die kan niet overgaan. Niet. Want die is uit een nieuw beginsel, die is uit een nieuw beginsel, die is uit een nieuw leven. Ja. Waarin die getuigde waaruit kent, gij, dat is weer dat persoonlijke. Men hoeft het nooit over een ander te Men hoeft de gebreken van een ander nooit uit te minten, want dan die we die van onszelf zien, dan leiden we aan alle kwaad dan lijden we aan alle kwalen die een ander ook heeft. En ik denk, dat bij een weinig eenkerend licht zouden we moeten zeggen, ik heb de meeste kwalen. Bij mij zijn de meeste kwalen. Ik kan moeilijk denken dat er een tweede mens op de wereld is. Ik kan moeilijk denken dat er zo'n goddeloos mens op de wereld is. Dat is de taal, de onderhoudende, ontdekkende Nou, hij ging zeggen om de gebreken van je buurman uit te missen. Ondertussen reizen die van jezelf af. Laat mijn mond maar op. Laat mijn mond maar af. Voor normaal zeggen mensen. Blijnt zijn gezin. Oh, laat me zwijgen. Laat me zwijgen. Ik heb ook kinderen. Laat me zwijgen. Laat mijn mond maar dicht. En het is maar waar, bij een weinig een keer kan je moeilijk het mes meer op de keel van je buurman krijgen. De moa's altijd het mes op je eigen keel. En zeggen, dat is bij mij ook man. En dat woonde mijn kinderen ook. En dat is in mijn gezin ook. Ja. Daarom zichtende hij de bergen. Waaruit niet hij en niet zij, maar gij. Uw ellendigheid. En dan hebben we hier niet in de eerste plaats een verstande lichamelijke ziekte die kan er aan de grondslag leggen. Natuurlijk. tegenspoed in de natuur ook. Maar hier gaat het een hoog zomaar. Om onze ellendigheid te leren kennen na. De wedergeboorte. na de inkomst van die goddelijke geboorte. En dan is er weer leven. Dan is er weer een beginsel, het dus leven. En dan sluit de wet weer aan. Dan komt hij met zijn eisen. En dan kan hij zijn eisen kwijt, want er is weer leven. Immers in de Stade richting hebben we diezelfde wet. Als zijn geschaapt en liefde ontvangen. En liefde omheld. We hadden een vermaak in die wet. We zagen God in die wet. We eerden God in die wet. We liefden God in die wet. En die wet verdoemde niemand. En die wet vervloekte ook niemand. Want zij verdoemt niet en zij vervloekt niet zonder een wet te oorzaak. En dat is zonde. Zodat hij werd ons ingeschapen. Is goed was onze vriend. Dat was toch God hè? God was de rood onze vriend. We liepen hand in hand met hem. We hadden een een troon boven ons. En we loofden hem in alle zijn werken. En we zagen hem in alle zijn werken. Als de schepper waarvan het dichten te zien. De zierenwerken zijn. zijn zeer groot. Die ooit er in een lust genoot. Door zo die ijverig en bestend. Nou zien we God nog niet in de zon. En daar zagen we in een miertje. In een miertje. In een wormpje. Dan zagen we God als de schepper van wormen en mieren. Waar zie je God nou nog hij heeft hem wel eens ergens in gezien. Je leest zo opmerkelijk dat ook de wormen in de nark geweest zijn. Dus die mochten er ook in kruipen. Mochten er ook in die nark kruipen. zijn er weer uitgeklopt op. Dus God is goed verworven. Voordat dat minderwaardige gedierte. Dat wij niet graag in onze handen zouden nemen. Dat kreeg in de nark een plaats van God. Okay. Waaruit kent jullie Dan zegt hij door de wet: diezelfde wet die ons ingeschapeld was. Die is nu onze vijand. Daar hebben we hem ontvangen voor de zonde. En nu komt hij na de zonde. En nu komt hij arresteren. Eén keer bekeren. En weet ik Ja. En zodra die mens, de beginselen des levens ontvangt, begint die wet zijn werk te doen, dan krijg je zelf te zien. Je aanschouwt, je zelf water te nemen, als een zondaar, je ziet je zonde, je aanschouwt je zonde, je voelt je zonde gum, en dat alles vloeit uit het licht der weg. En dat goddelijke licht, dat er het door, dat er het in. Ik kan niet meer wegdrukken. Dan want we zal het vijftig in vervuld. Ik zal het in ordentelijk, Wat heb je voor overstellen? Is het wel eens gebeurd? Is het wel eens gebeurd? Dat ja, die ganse loop van je leven, stap voor stap, is voorbij je aandacht één. En daar gaat een laatste moes uitroepen, oh God, is alles op. Het is alles op. Ik heb niets meer dan zo. En de zonde laat niet meer over dan stoppen en af. Dat is het enige wat de zonde nodig uit oh, de wet God, want dan kan de wet zijn oordeel kwijt. Dan kan de wet zijn arrestering kwijt, dan kan de wet kwijt Wat hij noodzakelijk openbaart in de openbaring van de goddelijke eigenschappen en deurdoen. De reedige volmaakheid en is en heiligheid, je weet niet waar je moet. En is en rechtvaardigheid, je weet niet waar je het zoeken moet. En belet in de waarheid, je weet niet waar je bergen moet. Want dan zegt de waarheid, de ziel, die zon, zegt die zon. Niet die kamp, maar die zelfde. Dan is het alleen maar een wonder dat we nog niet gestorven zijn. Hier. Ja. En wanneer de wet zulke zoon daarom de dood in gebracht heeft, en dan dat je doet één leven. Bij nacht als hij wakker is. Bij morgen als hij wakker wordt. Bij de dag onder zijn werken. Daar is de waar Daar leeft de mensen dichter bij de dood. Het klopte bij zijn grap. En het dichter bij de eeuw. Waarom? In de eerste tijden, Daar arrestering, Daar overtuiging. En daar overbuiging. Daar leeft hij vlak bij zijn eind. Laat bij zijn man. Dan is elke dag zijn laatste dag. En wat luistert hij nou met Bijbel? Oh ja. Hij luistert tot er in die Bijbel een woord staat voor een wanhopende zondag. Voor een radeloze zondag. Of er één woord staat voor een zondaar Die zijn hel ziet. Zijn hel hel En anders me ziet dan zijn hel. Ja, dan gaan we luisteren hoor. In de kerk ook. Jawel. Jawel, maar dan gaat het erom niet. Dan gaat het erom. Dan trek het er Van Want alle die door het woord wederbaard worden. Is het woord hun moeder. Daar zoeken ze de voeding, daar zoeken ze de onderwijzing, daar zoeken ze de lering in het getuigenis van God. Nou, dat kennen ze dan ook. Op, op. Of er één woord te vinden zo zijn in het woord, het wel het enige hoop, het wel het enige licht, het wel het enige verruiming. Heb ik dan zo, Bernard? Ja, dat moet, maar is vraag je er een tegenkomt. Het is vandaag niet zo veel maar dat weet ik wel. Maar in geloof toch. Dat God ze nog net bekeert als Ada. En net dezelfde bij beleid. Want als hij het anders doet, dan moet hij dan met zijn zoon blijven. Als hij het makkelijker doet, dan moet hij dan met bloed blijven. Als hij het makkelijker doet, dan moet hij dan met vrij genade blijven. Als God het aan de gaat doen, zoals velen dat denken. Waar blijft God dan met de verkiezing? Waar blijft hij dan met de opluistering zijn de goddelijke deugden? Die door de dood van Christus beschropen baart. Dus dat kan niet hoor. Dat kan niet hoor. Of God moet alle God te zeggen. Als God kan sterven, dan kan zijn wegen ook zetten. Als God kan sterven, dan kan zijn werk ook zetten. Maar is God onsterfelijk, dan handhaalt, dan handhaalt hij zijn wegen. deel. trek, trij, en over is vrij om in te gaan. Ik sta me we Wil nog een paar woorden van zeggen? Als een mens die wetter krijgt gelieven, dan kunnen ze hem jezus aanbieden en hij neemt hem niet. Nee. Ze kunnen hem genamen aanbieden en hij werpt ze weg. Ze kunnen met bloed van Christus aanbieden of voorstellen, net, net hoe je dat wil, dat gaat gezegd worden. Wat mij zelf. Maar hij ervaart, hij kent geen tweede persoon, hij hoeft geen tweede persoon, hij kent geen bloed, hij hoeft geen bloed. Hij kent de vrije genade niet en daarom spreekt hij ook niet om vrije genade. Maar wat onder de wet leeft, wil de wet voldoen. Wat onder de wet leeft, wil de wet gehoorzamen. Maar de wet, de op alle onze werken, op alle onze beden, wat we nu doen en wat we nu laten. Dat drukt de wet die goddelijke stempel vervloekt deze mensen niet een blij. en blijft. En alles geschreven staat een boek dat er wet om dat te doen. Hij ziet naar rechts en hij weet niet waarheen. Hij ziet naar links en hij kan nergens heen. Hij ziet voren, men kan nergens zijn. Hij ziet achter, men kan nergens zijn. En daar is God om te doen. Hij moet nergens met gaan. Dan weet God wat hij met hem in Dan weet God wat hij met hem doen zal. dan, dan zal het altijd weer vervuld worden. Al Al mijn mij gaan Dan krijg ik Christus onder de weg. Dan krijg je het evangelie onder de wet. En het evangelie onder de wet, dat wil niet anders zeggen dat die mens bij zijn radeloosheid en zijn goddeloosheid worden de vruchten des zee van zijn levens ontdekt en geopenbaard. En als de evangelie spreekt, dan zwijgt de wet. Als de evangelie werkt, dan werkt de wet niet. Als de evangelie zumpereld kwijt openbaart, dan legt de wet er de neer. Want de auteur van de wet is God en de auteur van de evangelie is God. En u werkt wel wet en evangelie, maar nooit gelijk. Het is of de wet, het is of de evangelie. Het is of de evangelie of het is of de wet. Nooit allebei gelijk. En daar maar gelukkig zo, Want als de wet werkt, dan droogt de vrucht van het evangelie op. Dan ben je weer dus zo de kracht van het evangelie kwijt, want de wet zegt, ja, maar een vrucht is de betaling niet, een vrucht is de gehoorzaamheid niet, een vrucht is de gerechtigheid niet, en daar zak je weer vol met al je vruchten van die boom. En een totale verlorenheid nee, dat de vrucht wel van de boom, maar de vrucht is de boom niet. Ja. Ja. Ik zou het dit nog graag aan willen maken. Dat die vruchten die onder de wet verklaart voor die openbare kisten, al zijn beminnelijk en dierbaar, als de schoonste aller mensenkinderen, als je hem voor het eerst ziet, en je doodwaardigheid, en je verdoemeniswaardigheid onder het duidelijke oordeel op, en die gezegende wet wetvervuller ontdekt zich in je hart, dan is de hel geblust, de schuld ligt eronder, de zonde zwijgen, de wet zwijgt, en je ziel ademt in die goddelijke heren Ja. Dat ja, is onder de wet hoor. En dan geeft hij ruimte in uw zielen. Dan verringt hij je zielen aan. En wat zou nu zo'n ziel weer wensen? Dat Jezus het hem voor hem afgemaakt. Nee, geloof. Nee. Er moet een dag in ons leven komen. Dat het met ons eindigt en Christus zijn borst toch zo openbaar. Daarom leert Christus hen als die enige profeet, met kracht en met majesteit, der gehoorzaamheid, die wetten openbaar naar zijn heilig rechtvaardigheid goed. Nee, nee nee de wet is de oorzaak van mijn verdoemenis niet de wet is de oorzaak van mijn helen niet de wet is lief de wet is goed doe maar eens luister naar het eerst verliezen in de hemel wat al daar gezongen wordt dan staat er en ze zongen het lied nou van Mozes oh jawel, van Mozes laat Mozes uitkleden dan kan het evangelie aankleden Laat Mozes arm maken en kan de evangelie rijk maken. Laat Mozes verdoemen en kan de evangelie verzoenen. Laat Mozes en mens aan de kant zetten gelijk een rut. Dan kan die tweede losse, o oh, de eeuwige moa. Die trouwt moabitische. Die trouwt verloor. Er is nooit zo'n ongelijkvormig huwelijk in de wereld geweest. Dat het huwelijk van Christus en zijn brein, dat is het ongelijkvormigste huwelijk wat er ooit in de wereld geweest is en nog. Want daar teruilt geliefden, de dood met het eeuwige leven, wat denkt u daarvan? Daar teruilt een schuldenaar met een eeuwige middelen, Dat er de vuilste zonde met de gerechtigheid van de Here Jezus Christ. Dat er de mens door de erfgenaam God en de mede-erfgenaam Christ. Dat leert zich die ons Christus. En nu heeft er geen betere leer. Dat hij heeft geduld voor. Dat, dat Christus ontwachtelijk veel geduld moet hebben. Om een zondaar te leren, Om een zondaar die heden luistert. En heden niet meer luistert. Die heden zegt dat zal ik doen. En heden dat doen het niet. Want er is niet wispeltuuriger dan het mensen had. Dat wordt er echt doorgaande bij houtvuur van geleden. Zo een grote vlam. En zo sterk. Christus leven, dat zeggen ze. dat de hoofdzommen van de wereld. Jij zult de Here nu een God lief hebben met uw gehele hart. Nu kan er niemand meer en beter geliefd worden dan de Goddes hemels en de aarde. Er is niemand te geliefd te worden dan de en Schepper. Er is niemand te waarder te worden dan de Schepper van hemel en van aarde. Laat ik het dit eens van oplichten. Als dat nieuwe leven in de mensen had te gropen En de hele wereld in het nietsje gaat. En er ziet het koninkrijk van Christus staan. Als een alles vervullen krijgt. En die keuze van een rust in zijn zielig openbaar. Dan geeft hij alles weg, om tot dat volk maar aan te gaan, en met Naomi mee te maken dan. Ja. Hartelijk zeggen ze, uw volk is mijn volk. Waarom ze ook zeggen? Over oh acht en over hond, en ze allemaal wat erbij. Dan zien ze zoveel in Gods volk, als hij geboren. En ze ervaren, hun geluk is boven, hun ongeluk sterk, maar dat geluk blijft waar. Dan zouden men in die eerste beginselen. De openbaring van het nieuwe leven, dan zie je die man niet meer dronken. Je hoort hem niet meer vloeken. Je hoort hem alleen maar zuchten. Alles wat anders, innelijk en uiterlijk. En hij roept een onbekende God naar. Hij liefde, een vertorend God. En hij bemint een God die, die niet kent. Of hulp een weg overbaard mocht worden. Dat hij meest mogen leren kennen. Als zijn God. En als zijn zaal. Dat is niet van de wet hoor. Dat valt onder de wet. Maar dat is niet van de wet hoor. De wet heeft geen evangelie. De wet geeft geen evangelie. Niet, niet. Zoek ze niet op. De wet hoeft alleen maar te lezen En de deugde God te ontdekken. In onze rechtvaardige verdoen mannen. En dan laat de wet het erbij liggen. Dan laat wel als er het lezen. Totdat er een tweede losse komt. En die zal het opnemen, met al haar schuld. En die zal haar lossen. En in een huwelijk staat erin. Dat ze de Heer hun God lief hem, met de gehele. Met de gehele, dus niet met half God hoeft geen half Ga nee. je wel geen hart van drie kwart, hoor? Nee, zo niet. Neemt het niet op. Moet het helemaal zijn of wil zijn? En hier leert Christus zijn kerk, hem liet met de gehele hart. Wat is dat met een oprechte geest? Met een eerlijke oprechte willen. Niet anders te willen als dat God wil. Zie daar de vruchten van het evangelie. Zie daar de vruchten des heiligen. waar dan zouden een mens. Wel willen dat hij nooit anders meer wilde als God wilde. Dan kan het wel eens zijn. Dat een zomerlijke beroering in uw hart en ontvangt. Dat het Heer in zout en wel uit willen roeien met Maar wat leert de evangelie Christus moet geliefd worden als zondaar. Hij moet geliefd worden als een goddeloze. Hij moet geliefd worden door een verlorene. Hij moet geliefd worden door een donk en doenwaardig zondaar. Ja. Je hoeft niet te hebben van geen wijn niet meer. Hebt. Heeft hij het zelf niet beter als hij in zijn omwandeling op aarde komt, herlaatst tot met alle die vermoeid. En dan valt hij de nadruk niet op het vermoeiden. Maar de nadruk valt op het komen. Op het komen, om het gaan. Daar valt de nadruk op. Want als ben je duizendmaal vermoeid en je komt niet, dan blijf je je vermoeidheid niet. Maar wat zegt de Salomon 34? Zij liepen als een stroom man, daar hij komt. Daar hij komt. En denk dus aan Matthäus, aan Lucas 18, aan die weet je die door de no vader rechter, dat was een volharden, en dat volharden, dat de vrucht des geestes en de vrucht des zee van Geest. Hoe meer man moet de kerk niet zeggen, hoe kleedt mijn ziel aan stof. hij maakt mijn leven naar uw woord. Met hun gehele harten, gehele zielen, waarom Salomo, betuigt als een mede Salomo, mijn zoon geeft mij uw hart en er wordt aan die bijgezet gezet hoe danig het moet wezen. want als wij dat moeten brengen met waar het en dan komt het er nooit, nooit als wij dat had moeten brengen met een heilig beginsel dan komt het dat nooit maar dan zegt mijn zoon geeft mij dat rotte hart Waar ik hier weg wil En waar hij nergens mee heen kan. Ik ben een heel meester. Die was Er reinigt. In de kracht van zijn moed. Dat gehele hart is wel eens gebeurd. Gehele hart wil zeggen. Gelijk we vanmorgen gehoord hebben een handelingen vier. En ze werden vervuld met een heilig geest. Daar kan daar niemand meer bij. Daar kan geen vrouw bij, kan geen man bij, kunnen geen kinderen bij. Niet, niet, niet. Met gehele hart. Dan krijg je met eerbied gesproken. Zoveel uit die volheid dat je lichaam dragen kan. Niet meer, want zou zouden zwijgen. En om te bezwijken moet je daarop God dag Maar het kan wel eens zijn, dat ze door de uitstotting zijn er liefde, zijn er barmhattigheid en genade, al de schatkamer van de harten vervuld wordt. En als ze uitroepen, wat zal het met God gunsten overlaan, die trouwe heren voor zijn genade vervuld. Hem lief hebben niet alleen met onze gehele harten, maar ook met onze zielen, de tweede graad in het nieuwe leven. En als we indenken wat de zielen is, is geen vrucht van de ouders. De lichamen zijn vruchten der ouders, ademen gewoon zoden als een beeld. Maar de ziel is geen vrucht van de ouders. Die ziel komt niet van de ouders gelijk het lichaam of het vlees van de ouders komt. Die ziel is ook niet uit het vuur genomen en ook niet uit de wind en ook niet uit het water. Maar in elke schepping van een vrucht in het huwelijks leven, dan zal God op zijn tijd en wijze die zielen scheppen en die zielen in doen dalen in die vrucht die de reden geformeerd heeft. En dan vraagt men wel eens, ja maar, wat ja maar, als nu de zielen een reine gift van God is, die op een zekere tijd des zwangerschap ingeschapen, Van waar is het dan dat die mens toch in zonde ontvangen en geboren, terwijl God een reine ziel is? Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. De formering van die reine ziel en dat geformeerde vrucht In de dadelijke vereniging van de ziel met die vrucht. Dan is die ziel in de dadelijkheid besmet vanwege die vrucht. Zodat die ziel in de dadelijkheid met het lichaam. Verdoemelijk legt. Voor het aangezicht te voeren. Ja. En dat met uw gehele ziel dat wil zeggen, met alle bewegingen, met alle voorkomende hartstochten, met alle voorkomende dingen, die je in het zielsleven voordoen, om daardoor gedreven te worden, naar den troon des almachtigen, tot de heiligmaking en heiligmaking van die zielen. Ze werden met een eeuwige onsterfelijkheid geschapen. Dus je moet niet denken dat een almachtig God geen ziel had kunnen vernietigen zowel als dat in schieten. Dat is hetzelfde. Een ziel scheppen of een ziel vernietigen, dat is hetzelfde. Maar het hebben behaagd om die zielen, die als laatste maaksel geschapen. En God blieft den geest. mensen. en stelde hem tot een levende ziel. En wanneer u een mens gaat sterven, dan sterft het lichaam aan de ziel. Nee. De ziel heeft een houdbaarheid. Tot een nooit meer eindigende eeuw. En de ziel wanneer het lichaam sterft. Dan houdt de ziel haar wil. En haar denkend vermogen haar conscientie over. En daar gaat ze mee naar de eeuw. Met een denkend vermogen. Van alles geen wat hier gepasseerd is, Neemt ze de wetenschap mee naar de eeuw. Yes. Maar niet alleen haar zielen. Maar ook met haar gehele verstand. Verstand dat is het redenerend gedeelte. Dat is het oordelend gedeelte. Dat is het veroordelend gedeelte. Verstand. Een van de grootste welderden. als een mens het verliest, dan die geen mens. Wat hebben we van de week nog gezien? Zijn we van de week nog gezien? Ja. Geen wonder in onze oudheid, zo min of zei de Heer, bewaar mij bij mijn verstand. Ach, laat me toch bij mijn verstand. Want, Kind te worden is een weldaad in de enigheid te doen. Maar kind te worden is een vrucht van de eerste misdaad, namelijk de bondgenoot. Nou hangt nog iets van. Nu kan zelfs het voor bodes kind van God kind worden. Denk eens aan Eh... En kijk de werken van Hellebroek. Je moest ze niet voor standaard werken houden. Je moest ze voor leesbare werken houden. He, de mensen zeggen, kijk, da, daar staat Hellebroek, standaard werken. Je staat daar dood in de standaard. Nee, nee je moet er niet meer pronken. Je, je moet ze lezen. En dan lees je in Hellebroek, als hij de laatste nacht bij Brakel komt. ter Rotterdam. En die gaat verder. Dan vraagt Hellebroek aan Brakel hoe gaat het? En dan zei Brakel tegen Hellebroek. Ik ben blij. Dat de voorstelling de val voor geweest is. Wat je stond. Het is of die man wil zeggen. Ik ben me dat de vader een lam had. Voordat de zonde er was. Dat hij voor een morgen voor voordat de schuld er was. Dat hij voor een moselaar van Satans kop gezorgd. Eer dat de Satan er was. En dat hij gezorgd heeft voor een blusse de hel. dat de hel er was. En dat de Vader gezorgd heeft. Voor een drager van de torenhoofd. Eer dat de torenhoofd zich overbaardigd. Dat de Vader. Meneer biedt gesproken aangaande die ondoorgrondelijke werken God voor alles gezorgd heeft opdat die uitverkomen als verminder bemind zou kunnen worden. Dat die uitverkomen verloren verlorene behouden zou kunnen worden. En als vijanden door de dood van de redige middelaar met God verzoend kunnen. worden. Ja. Met geheel uw zielen is wel eens gebeurd. Het kan. Het kan. Ja, ik zal het proberen makkelijk te maken. Wanneer een zoon daar onder de wet uitgeteerd en verteerd is. En dat goddelijke evangelie vangen die openbaart zich weer onder de wet hoor zal hij ook hoog niet onder de wet leggen gelijk ook het oude testament onder de wetten, en die zijn er heren Jezus, die onder de wet openbaar gepast voor u, al genoegzaam voor u, als een profeet, als een, pri als een priester en als een koning, daar strekken uw handen aan, en dan roep je met de bruid. ach, dat ik u vinden mocht, die mijne ziel lief heeft. Dan schreeuwt ze met de brug. Ah oh, dat broeder, ge mijn broeder waard. Zijn van de botte mijn moeder. Dan mag ze onder de wet ervaren. Dat Christus. Hemzelf onder de wet in haar openbaar. Terwijl hij ook is. Het einde van de wet. En die geloof niet geloof. Tot rechtvaardig. Ja. Je zal wel denken. Maar kan het toch dat de wet veel geschonken wordt Oh ja. Oh, ja. Amadara moesten beginnen. Dan moet we de klok maar stilzetten. Want dat krijg je in de tijd niet uitgeprikt. Denk eens aan Psalm 22. Draai je een lijkende bot. oude verbond, dat is onder de wet. Denk eens aan Psalm 16. Daar zie je Christus onder de wet. Dus noorden zijn mijnen wat er verder vol en ziet is naar psalm 69 wordt die gehele Christus daar niet voorgesteld in zijn lengte en in zijn sterven en als hij nou zo onder de wet verplaatst in je zielen wordt, dan zijn gevaar worden hij is een gepaste middel als je hem hebt dan heb ik af hij kan in een schuld omgaan hij kan bij de vader voor mij goed maken hij kan die breuk helen en die kloot voor één wat dempen en dan heb je niets nodig als nemen van je vonden maar we moeten nog iets afvallen we hebben nu de eerste graad dat is hem lief te hebben met het gehele hart en je weet het hart is in de natuur de fontein het dus leven middelpunt van het bloed des mensen maar uit alle dierlijke geestige gevoel. We hebben gezien de zielen zo sterfelijk, en nu krijgen we het verstand om te bedenken, door wedergeboorten, die dingen die uit het bovenland zijn, die dingen die voor het bovenland zijn, die dingen die in het laagste land geleerd, en bewaard blijven voor het goddelijke land, der eeuwige heid. En is te bedenken, daar zegt ervan, de overdenkingen van hem zullen zoet zijn. Hij die wel eens zelf. Hij wel eens overdenkingen des heren Overdenkingen van zijn bloed. Overdenkingen zijn er eeuwige vrije verkiezingen, naar te gaan de uur. dan smelt je ziel zomer weg. Dan kan je ervaren dat in dat woord sloeter is een honing, ja, de honing zee. Hoe lief heb ik u, hè? Ze zal mij vermaken. De gans dag. Nee, jongen. Nee, meisje. Dan is het leven van God, kerk, geen leven zonder troef. Dan is dat geen leven zonder moed. Dan is dat geen leven zonder blijdschap. Nee, nee. Als ik het eens goed kon zeggen, zou ik het proberen te zeggen. Maar aan zijn naar waarheid, een droefheid naar de God, dan geven die droefheid niet weg voor een tienduizend weer. Ze weten liever één, eens, als ze nog een keer lachen. Ze weten liever één zonder zijn de goedheid. En dan zijn ze nog een keer afdwalen van de weg. De droefheid naar de God. Weerkt een onberouwelijke bekering tot de zaal. Maar het is wel waar hoor. Als God een mens wederwaar, Ik zal maar eens zeggen een jongen. hè, Met lang haar. Dan hoef je niet meteen te zeggen. Moet je Simon naar de kapper hoor. Dan gaat hij zelf. Ja nee dan gaat hij zelf. Ja. Ja hoor. En, wanneer wanneer dit allerlichtste pak draagt, je hoeft er niks van te zeggen hoor. Het wordt wat donkerder. Je zult zien hoor. Dat gaat allemaal vanzelf hoor. Dat gaat allemaal vanzelf. Hoe mogelijk is mogelijk Hoe is het mogelijk? En zijn schoentjes mag zo licht niet zijn, hè? En je zegt, wat oh, jongens, jongens, jongens, zijn het toch ook nog schoenen? toch geen die in onze kramen, jongens. Als ah, schotten maar, hè? Hoef je niks te zeggen hoor. Gaat de deur uit Dan gaan de deur uit toe. En dan gaat hij zijn eigen handen toe. dan zeg je, wat is er toch he? Wat is er toch Ja, als ik het zelf niet ervaren had, het was ook zo'n dappere En wist van een moderne jongeling ook. Oh, ik moest alles van alles moest hebben. En toen God kwam, geen waarde meer in. Ik ging zomaar allemaal lieverlees. Niet klein, nee, lieverlees. sterft dat zomaar en als de wet vanavond is kwam door de levendmaking bij een moeder of bij een jonge dochter ze zou het zien hoe er met je haar bij stond, moeder dan zou de wet zeggen, maar dat kan niet, dat mag niet, want het is uw haar niet het is uw haar niet je hebt uw haar maar alleen? Gij moogt daar geen manenhoofd van laten maken. God heeft je bij de vrouwelijke sectie gezet, En daarin heeft u haar gegeven. God. Wat ik nou zou willen zeggen. Zo ik het eigenlijk. Aangetrokken zou willen zeggen. Ik geloof van liefde. Dat God vermaking heeft in zijn let. En wel er vermagen. Als je daar een meisje ziet met lang haar. En een moeder ziet met lang haar. Dan is dat na zijn wet. En na zijn inzetting. Daar moet je dat niet doen moeder. Je moet dat niet doen. Je hebt je haar geleend. Je hebt het gekregen. Als vandaag of morgen van in Zuid valt. Wacht eens. Daar komen met twee dingen voor. Me. Ik was op Gisendam. En er was een jonge man. Ja, die man moest ook nog wat medicijnen nemen, dan word je op een morgen wakker en dan lag al zijn haar naast. Al zijn haar lag naast. Hij schreef als een kind, begrijp je toch wel eens? Een jonge man. En er lag al zijn haar naast hem op kussen. Nooit meer doet van terechtkomen, te al dat medicineren al dat zelf en weet ik wat is meer. Nooit meer, ja. Maar als een jongeman was er is, het is nog niet jaren geleden, die jonge man is ondertussen gestopt. Maar wat ik u niet vertel, die leefde. Er was ook een meisje met ontzaggelijk lang haar. Wachtelijk. En naar het lichaam ook alle ellenden onderworpen. Maar legend in het ziekenhuis werd ze op een morgen wakker en de lag al daar we gaan ernaast, en kijk toch voor oh wat een strikking. Oh, van liefde, dat was het meeste bedroefd. Zo eerlijk gekregen, en God had weer genomen. Dus wat wil ik ermee zeggen? Als je het nou zelf inkort wat je niet mag doen, en God zou de andere helft nemen, dan zeggen: nou, je hebt er al zoveel van afgeknipt, dan nou zal ik de rest maken. Hoe zou het vinden? Hoe zou het vinden? En dan ga ik het hier bij laten, hoewel ik graag dat onze meisjes en in zoon, dat onze jonge moeders, Zo gelezen, leven zoals ze behoren te leven, al is maar uiterlijk. Ik weet het wel dat ik je niet bekeerde weet. Je. Maar develijkheid is ook nog wel. En eerbaarheid is ook nog een. de mensen van mij, dat zegt me dat. Als ik in een gemeentje kom, waar alles nog een beetje eerbaar gekleed is, dan trekt me dat aan. En dat werkt men ook aan de gemeente van eten. En dan, al is dat geen keuring, Dan hoort het toch bij de uitgereformeerde waard. Om een wijn daarna te leven. Bij jou nou toch doen de Ja. Wat zeg je dan van die lange broeken? Oh, oh wat mocht dat dan zitten? In de eerste plaats, als onze vrouwen gekleed waren, gelijk oud testamentisch, dan was er geen plaats voor gelandering. Want de kleder hing het op enkel. Maar dat is vandaag niet zo. Maar ik wil het hiermee afmaken, dat landelijk werk, daar hoort landelijke onder Daar hoort landelijke onder Dus, daar kan ik me in denken, dat dat daar aangaande twee, aangaande werk en plan... Noodzaak, maar laten we dat er alsjeblieft. Geen straat weg van mij. Maar je komt hier niemand meer tegen. Die gekleed is zoals die behoort gekleed te zijn. Je komt hier niemand meer tegen. Terwijl het gekleed is naar de woorden God. En gekleed is toch in hetzelfde. Gezijkt een voorbeeld voor jou. En nu merk ik wel eens op. Dat meisjes met lang haar. En eh, moeten ze met kort zijn. Zien jullie dat dus voor elkaar kanten bekrijgen? Zien jullie dat nou voor elkaar kanten krijgen. Dat kan het niet hoor. Dat kan het niet. Vraag ik nu aan die moeder. Maar waarom mensen. heeft he, dat meisje van je lang haar. Ja dat vindt ze mooi. Oh dat vindt ze mooi. En meisje met lang haar. Ik ook. Ik ook. dan ze heeft eerlijk gekregen. Maar waarom hebben je dat dan ook niet gedaan. Want je bent moeder van dat kind en als het dan bij een kind staan dan staat het zeker bij hem we hebben deze dingen nog eens een keer gezegd het lust me niet om die in elke presentatie aan te halen maar laat onze woorden godsraad verlegen en dan mag je je kleden naar de Schriftuur. en verder wens ik jongen oud dat we alles samen door het goddelijke genadewerk met de wet van doelkeren en dat de wet komt brengen tot Christus die het einde der wet is Amen Ach het mocht u behagen Heren des hemels en de raad het is in te graven we horen maar we horen niet, we luisteren maar, we luisteren maar. Als we luisteren mogen zo het behoort. En zo de vruchten het uitwijzen. En leren leven. Zegen uw getuigen. Tot de Heer in uw dus naam. Zee En doe verzoening. Over alle onze zonden. Door het zoete bloed van hem. Die dood geweest is en ziet. Hij leeft tot in der eeuwigheid. Amen. 119 en daarvan het 80ste versje. Yes. I zie, O oh, Heere, dat ik U werd bemind. min. Uw gunst vernieuwt mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Die schoud ik dat met een verblijden zin. Leer door Uw geest mij dat gesprek. Taag betrachten dat tachtigste van de honderd negen tienden vallen. We zijn aanvangen met elkaar te zingen van de